Bij een explosie in een mijn in Oekraïne zijn zeker 16 doden gevallen. Er worden nog 9 mijnwerkers vermist. De explosie was in het oosten van Oekraïne op een diepte van ruim 900 meter. De oorzaak is nog onduidelijk. De kolenmijnen in Oekraïne behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. Er gebeuren dan ook veel ongelukken. Het weer van het noorden uit toenemende bewolking, maar het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 to say The song for the people are turning around Papa Chico, move your eyes With the flowers in the eyes Papa Chico, sing their song All the people failing, they're gone Wv.zi F Make no mistake, I don't do anything for free. I keep close Zo! I'll be your man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 Zeg aan het licht, zeg aan perdono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 Sorriso da ti porburnar su questa amicizia nuova pace che son come sono infatti chiedo perdono